De Franse minister van Financiën Lagarde stelt zich vanochtend officieel kandidaat voor de hoogste baan bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat meldden internationale media op basis van bronnen in diplomatieke en regeringskringen. Christine Lagarde geeft aan het einde van de ochtend een persconferentie. De functie van IMF-directeur is vakant sinds Strauss-Kaan een week geleden opstapte. Hij wordt verdacht van verkrachting van een Kamermeisje. Lagarde zou door alle EU-landen worden gesteund. Tot nu toe is het de gewoonte dat het IMF wordt bestuurd door een Europeaan. Een aantal landen, waaronder China, India en Brazilië... vinden het tijd worden voor een niet-Europese baas van het IMF. Internationaal is ophef ontstaan over de arrestatie van een vrouw in Saoedi-Arabië. Manal al-Sharif werd zondag opgepakt omdat ze een auto bestuurde en een filmpje van haar autorit stond op internet. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen niet achter het stuur zitten en met haar filmpje wilde Sharif andere vrouwen mobiliseren om tegen dit verbod in actie te komen. Na haar arrestatie zijn op internet meer filmpjes gezet waarin Saoedische vrouwen een auto besturen. Ook zijn er actiecomitees op onder meer Facebook opgericht die pleit voor de vrijlating van Sharif. Mensenrechtenorganisaties hebben de Saoedische regering opgeroepen... om het verbod op autorijden voor vrouwen af te schaffen. In Egypte zijn 17 tot nu toe onbekende piramides ontdekt, meldt de BBC. Satellieten hebben het aardoppervlak van Egypte met infraroodbeelden in kaart gebracht, waardoor ook ondergrondse gebouwen te zien zijn. Naast de piramides zijn ook duizenden oude nederzettingen ontdekt. Inmiddels zijn de eerste opgravingen gedaan en is onder meer een 3000 jaar oud huis blootgelegd, precies zoals op de infraroodbeelden te zien was. De BBC zendt maandag een documentaire uit over de ontdekkingen in Egypte. Het weer: vrij helder in het binnenland liggen de minima rond 6 graden. Overdag zonnig met in de middag een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 25 mei en deze woensdagochtend aan mijn rechterhand... niet Bastiaan, maar Diederik van Zessen. Goedemorgen, Diederik. U, Goedemorgen. Luistert, ja, u luistert naar het laatste uur van Nu Al Wakker Nederland. En komend uur hoort u... Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen over de aswolk. Dat er in de of, uh, Oprah Winfrey, die vandaag haar laatste talkshow opneemt. En nu hoort PVV-Kamerlid Karen Gerbrands over de ingewikkelde bijsluiters bij medicijnen. Maar we beginnen met financiële politiek. Ja, Griekenland dat op omvallen staat een nieuwe eerste Kamer... die zich over flink wat financiële hoofdpijndossiers moet gaan buigen. En het IMF dat een nieuw gezicht nodig heeft. Het zijn een aantal grote economische onderwerpen van de afgelopen week. Komen het uur praten we met Tweede Kamerlid Ed Groot... financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Hij zit bij ons in de studio. Goedemorgen, meneer De Groot. Goedemorgen. We beginnen even met een citaat op uw Wikipedia-pagina. Er staat groot, huldigt economisch liberale opvattingen... en heeft een voorkeur voor een afgeslankte overheid. Wat doet u eigenlijk bij de Partij van de Arbeid? Nou, ik uh, weet niet hoe dat in Wikipedia komt. Ik neem aan dat dat gebaseerd is op een aantal columns in het Financiële Dagblad. Uh, je moet op mijn website kijken hoe ik daar echt over denk. Oké, okay, want u werkte voor het Financiële Dagblad... En uh, bent vorig jaar Kamerlid geworden voor de Partij van de Arbeid. Ja, dat klopt. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Heeft u gesolliciteerd? Bent u gevraagd? Nou, ik was geen partijlid. Dat kon ik me ook niet uh, permitteren. Want ik was columnist en dan moet je onafhankelijk zijn. Maar ik was niet helemaal onbekend bij de partij. Want ik heb ook wel gewerkt voor Klaas de Vees. En een hele lange tijd geleden Ad Melkert uh, bij het Ministerie van Sociale Zaken. En ik denk dat ik op die manier nog een beetje bekend was bij de partij. Ja. En, en wist u vorig jaar toen ook dat de Partij van de Arbeid echt op zoek was naar mensen die verstand hebben van economie? Want van de dertig huidige Kamerleden bent u de enige met een financiële achtergrond. Uh, dat schijnt zo, uh, maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen met heel veel financiële kennis in de partij. Dus ik, wat dat betreft sta ik bepaald, niet alleen. En uh, Ronald Plaster, ek, dat is de eerste financiële woordvoerder. Nou, dat is een buitengewoon intelligente man en die weet ook heel veel van financiën. En die is een hele tijd, een lange tijd minister geweest. Kameran, het klinkt een beetje alsof jij een carrière-move overweegt uh, trouwens. Maar goed, toen kwamen de verkiezingen. U werd verkozen. De PvdA ging onderhandelen over een nieuwe regering, maar daar kon u niet bij zijn. En wij hoorden allerlei verhalen over een ernstige ziekte, maar u ziet er nu weer fris en vrijdig uit. Bent u aan de dood ontsnapt? Uh, nee hoor, dat was een, uh, dat was een, uh, een vergissing, uh, een medische vergissing. Ik heb heel kort in het ziekenhuis even gelegen. Nee, ik ben een keer flauw gevallen maar, en, hmm. en daar is een onderzoek op gekomen. Uh, maar daar bleek niet zoveel aan de hand. Gelukkig maar, en nu heeft het werk weer helemaal opgepakt. Jazeker, jazeker. ik maak hele lange dagen en uh, vanochtend ben ik ook heel veel opgestaan. Bent u ja. ook nauw betrokken geweest bij, het onderhandeling, uh, bij de onderhandelingen rond uh, het formeren van een nieuwe regering in eerste instantie? Uh, ik ben een beetje zijdelings bij betrokken geweest, zeker. Ik, ik heb ook wel al zien langskomen wat er allemaal uh, daar is gebeurd. Ja. En uh, bent u blij met het resultaat of had u liever Paars Plus gehad? Nou, dat mag bekend worden verondersteld. Uh, wij hadden graag zo'n zo regering uh, gehad, ja. Maar er zijn soms wel Kamerleden die het heerlijk vinden om oppositie te voeren. Maar u bent er niet zo in. U had liever gewoon gehad dat de Partij van de Arbeid in de regering zat. Nou, oppositie voeren is ook leuk. Maar als je een grote partij bent en je hebt uh, miljoenen stemmen op je gekregen... dan wil je natuurlijk graag uh, regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dat, ik denk dat dat vanzelf spreekt. Mist u het schrijf van columns trouwens? Want dat doet u nu natuurlijk niet meer voor het financieel Dagblad. Uh, ja, soms mis je dat wel. Uh, maar ik ben wel van plan ook, ook wel wat meer te gaan schrijven weer. Ja, want ja. het kriebelt? Het kriebelt een beetje. Je moet nu natuurlijk ook veel, uh, veel schrijvend voorbereiden. Uh, als je kamerdebatten voorbeid, dan schrijf je ook wel eens wat uit. Dus ik, uh, ja, ik zit nog wel heel veel achter de pc hoor. Zoals de meeste kamerleden dat wel doen. Maar het is heel ambtelijk schrift, neem ik aan. Nee, juist niet. Uh, want uh, het is juist meer spreektaal ook. En uh, de taak van een politicus is ook om dingen begrijpelijk te maken. In dat opzicht is er niet zo heel veel verschil met de journalistiek. En is dit ook wel een goede oefening misschien vannacht? Uh, nu bedoelt u? Ja, ja zeker. Tuurlijk. <laughs> want, uh, want u heeft een, uh, een mooie pen, u schrijft mooie columns. Uh, bent u soms, kijkt u soms ook naar die, die collega's van u en denkt van... Nou, nou, dat kan toch wel iets mooier worden geschreven, wat meer stiel erin. Soms denk je dat, maar soms denk je, uh, denk je ook van... Uh, nou, dit, staat er toch, uh, dit is toch heel goed opgeschreven. En dat valt me toch ook wel op dat Haagse journalisten... Uh, behoorlijk goed uh, zijn uh, geïnformeerd. Ja, dus ik, uh, ik geef niet af op mijn eigen behoogschrijving. Maar, maar krijgt Job Cohen soms een tip, van, of de, de, de, de speechgraaf van Job Cohen... Van, zo, zou het nog een mooie zin kunnen zijn? Nou, soms leef ik wel eens een kleine bijdrage... maar uh, ten eerste Job kan zelf heel goed uh, speeches uh, schrijven. En uh, er zijn er ook heel veel in, in, in de fractie die dat goed kunnen hoor. Ja. We gaan het zo meteen verder met u hebben over verschillende financiële onderwerpen... Zowel, um, zoals wel of geen steun geven aan Griekenland natuurlijk. En blijf dus even zitten, Tweede Kamerlid Groot van de PvdA... Ja, het is uh, vroeg op de ochtend. Dat betekent op het moment dat de krantenbezorger langskomt... en de krant door de briefpers gooit. En wat is nou zo fijn. Dieder en ik hebben ze alvast voor u doorgenomen. En hierbij wat hoogtepunten. Spits meldt dat vrouwen op steeds hogere leeftijd in het huwelijksbootje stappen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek... blijkt dat 1 op de 10 vrouwen die in 2010 trouwden ouder dan 40 was. Een duidelijke stijging, zegt het CBS. Later vandaag wordt het volledige rapport gepubliceerd. Ja, Spits heeft ook een ander opvallend verhaal... dat zich het best laat samenvatten als eigen poep eerst... Het gaat om de uitwerpselen van koeien, varkens en andere dieren. Jarenlang konden Nederlandse boeren de ontlasting van hun vee... tegen betaling in Duitsland dumpen. Maar de Duitse minister van Landbouw is daar nu tegen in opstand gekomen. We hebben hier genoeg mest. En we hebben geen mesttransport uit Nederland nodig, roept hij. De minister van Poep-Immigratie komt alleen hetzelfde probleem tegen als onze minister Leers van mensenimmigratie. Volgens Europese regels kan hij weinig tegen de Nederlandse vloedgolf van uitwerpselen doen. De Telegraaf heeft nieuws dat onze studiogast het te groot interessant zal vinden. Nog niet zo lang geleden wilden de Polen dolgraag meedoen met de euro, maar nu denken ze daar opeens heel anders over. De baas van de Poolse centrale bank zegt in de Telegraaf... zolang Griekenland een open wond in de eurozone blijft, is de euro niet zo attractief als hij ooit was of mogelijk weer zal zijn. Nou, daar kan meneer Groot straks op uh, gaan reageren. Maar eerst nog Dagblad de Pers. Die meldt dat Turkije bezig is met het pesten van Griekenland. U weet vast wel dat veel Griekse staatsbedrijven te koop staan... omdat de Grieken schuld moeten terugdringen. Staatsbank Hellenic Postbank mag weg. De, belasting in telecom, of de belangen in telecomgigant OTE staan te koop. Net als de haven van Piraeus. Misschien bent u geïnteresseerd of wel in de haven van Thessaloniki. En wellicht in een paar vliegvelden. Maar wat blijkt? Veel van die bedrijven worden opgekocht door Turken. En dat zijn, niet geheel toevallig, de aardsvijanden van de Grieken. Dat doet pijn, schrijft Dagblad de Pers. En tot zover de kranten die op dit moment bij u door de brieven vallen. En zoals u van ons gewend bent, het, zo aan het begin van het tweede uur van nu al wakker Nederland... het eerste plaat na vijf uur is meestal een nummer van eigen bodem. En heel toepasselijk, want op dit moment ontwaakt Parijs. Het is vijf uur op de nijs. En voor het Centre Pompidou met Jules en rendezvous Het is vijf uur Parijs ontwaart. Parijs ontwaart. Een travestie met roze haar, zakt door zijn hak op het trottoir Staart naar de eerste pendelaars voor Gare Fut of Saint-Lazare. Het is vijf uur Parijs, ontwaart. Parijs, ontwaart. De boulevard van Montparnasse nog tandeloos zonder terras. En in de speeltuin tussen glas rilt een klosjaar onder zijn jas. Is vijf uur Parijs ontwaart. Parijs ontwaart. De geest van Saint-Germain de Pré rust moe gebazeld in zijn fles. Maar Piaf's graf op Père Lachaise, daar piep de mussel uit haar nest. Dit is vijf uur, Parijs Ontwaart. Parijs Ontwaart. De Eiffeltoren rekt zich uit, de Notchendam heeft al geluid. Een stratenveger zet de spuit op Molière de ijdeltijd. Het is vijf uur Parijs, ontwaakt. Parijs, ontwaakt. Ik koop de vroege ochtendkrant en hou de wereld in de hand. Op naar het park, jacht en de plant, voor lescafé en een croissant. Kwart over vijf, Parijs. Ik vergap me, kwart over vijf. Ik heb nog geen slaap. Tenijs. Met Parijs ontwaakt. Aanstaande zaterdag staat hij... of nee, dat is helemaal niet waar. Aanstaande zaterdag is Bill Withers. Vanavond staat hij in het Koninklijk Theater Carré. votten gooit letterlijk roet in de luchtvaart. Zondag barstte de vulkaan in IJsland... en nu trekt een grote rookpluim vol met as over Europa. En die komt vandaag aan in Nederland. De eerste vluchten zijn gisteren dan ook al geschrapt... en vandaag zullen er ook een aantal vervallen. Of we ons grote zorgen moeten maken... vragen we aan luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Goedemorgen, meneer Baksteen. Goedemorgen. Ryanair zegt gisteravond na een testvlucht dat er helemaal niets aan de hand is. Klopt dat? Nou nee hoor, dat is zo, dat zo is het zeker niet. Uh, er is even wat discussie over die vlucht van Ryanair... want die schijnt niet in het gebied te zijn geweest waar de concentratie het hoogste was. Maar echt heel somber is het ook niet. Nee, want we hebben vorig jaar natuurlijk de grote aswolk gehad... waarna het wel vrij somber was. Wat is het grote verschil op dit moment? Het grote verschil is dat het nu heel anders wordt aangepakt. Om te beginnen is het ook een ander soort uitbarsting... Uh, maar men heeft veel geleerd van wat er vorig jaar gebeurd is. En toen is uh, gelijk heel heel luchtruim dichtgegaan in, uh, in heel uh, Europa. En nu wordt er gekeken waar zit de hoogste concentratie af. En tot aan een concentratie van 4 milligram per kubieke meter lucht kan je daar dan nog doorheen vliegen. Dus je hebt veel meer ruimte. En degene die het beslissen. Dat zijn de luchtvaartmaatschappijen zelf en dat is, het, dat is ook het handigste. Die zijn gewend om met risico's om te gaan. Ja. En in laatste instantie beslist dan de, de gezagvoerder van de vlucht of die wel of niet gaat. Dus dat, dat is allemaal goed, uh, goed geborgd. Dat is ook een groot verschil van vorig jaar, hè? want toen waren de, niet de luchtvaartmaatschappijen... maar toen ging het wat breder, als ik me niet vergis. Ja, toen werd het uiteindelijk uh, na de eerste reactie waarin alles stopte... wat op zich niet onlogisch was, werd er na van, uh, van de politieke top van Europa... werd besloten om het hele luchtruim te sluiten. Ja, en dat is heel lastig. want dan dan moet diezelfde politicus die moet dan weer zeggen... ja, nu kan het weer wel. Nou, dat gaat hij niet gauw doen. Want als het misgaat, ja, dan heb je het gedaan. Dus je kunt dat, dat soort afwegingen veel beter laten... bij de mensen die er verstand van hebben... en die er ook uiteindelijk voor opdraaien... de luchtvaartmaatschappij en de bemanningen. Die moet je dan goede informatie geven. Nou, En dat is dit jaar ook veel beter gebeurd. Uh, die, die informatie over waar de concentraties zijn... is veel, ja, veel diverser, dus er is veel meer nuances in... Ja. En Stel dat de luchtvaartmaatschappij zegt, we gaan gewoon vliegen. Dan kan een bemanning, of de gezagvoerder, die kan altijd nog bepalen om dat niet te doen, als ik het goed begrijp. Ja, hij krijgt alle, informatie, de, de bemanning, krijgt alle informatie van de luchtvaartmaatschappij. Ook de reden dat de luchtvaartmaatschappij heeft gezegd, nou volgens ons kan het. Dan nog steeds kan de gezagvoerder zeggen, nou ik weet het niet, ik heb nog wat andere dingen gehoord. En ik uh, voel me hier niet, uh, niet goed genoeg bij om het te doen. En dat, dat is altijd zo met, met vliegen. De geslachtvoerder heeft altijd het laatste woord. Uh, dat geldt in veel andere situaties ook. Dus, uh, het mooie van het systeem is natuurlijk dat als die man is zeggen... nou, wij denken dat het veilig genoeg is... Uh, dat ze dan zichzelf ook onderwerpen daaraan. Hè? Ze vliegen zelf ook. Uh, dus als, uh, als het misgaat, zijn ze zelf ook het uh, slachtoffer. Dus dat is een hele goede borg op een hele verantwoorde besluitvorming. Wat is eigenlijk het gevolg van die as uh, voor een vliegtuig? Wat kan er gebeuren? Als de asconcentratie heel erg hoog is, maar dan zit je echt in de, in de aspluim zelf, kunnen motoren verstikken. Van binnen kan er glasvorming ontstaan, het, het, die deeltjes smelten en dan zich afzetten op de binnenkant van de motor, waardoor die moeilijker weer te starten is. het vliegte wordt gezandstraald, de ruiten worden ondoorzichtig, de sensoren voor de snelheid kunnen dichtslibben met, met stof. Dus dat is allemaal heel naar. Uh, maar ja, in de concentraties waar je, uh, daarbuiten, daar zal dat niet gebeuren. Maar dan heb je uh, kans op extra slijtage aan de uh, motor bijvoorbeeld, ja, dat wil je ook niet. Nee, maar dat is nu niet aan de hand hè? want anders zouden ze ook geen testvlucht kunnen uitvoeren. Nee, nee dat is, uh, dat, men probeert dus vast te stellen uh, waar dan ongeveer die grens ligt waarin je dat soort effecten gaat krijgen. En dat is, uh, men zegt nu, nou, tot ongeveer 4 milligram per kubieke meter hm. is er eigenlijk niks aan de hand. En dan uh, daarboven, uh, daar, uh, ja, daar, daar, moet, uh, daar moet je echt wat maatregelen nemen om te zorgen dat je het verantwoord doet. Uh, goed Vindt u testbar, verstandig het verstandig dat de testvluchten worden gehouden? Ja, het is sowieso verstandig om, om te testen en te kijken van uh, informatie te verzamelen over wat er gebeurt en wat de concentraties zijn. Dat is, uh, uh, want op informatie uh, kan je alleen maar goede besluiten baseren. En... Uh, tot nu toe moest je, moest je het doen met uh, ja, modelberekeningen. Dan blijf je natuurlijk aan de veilige kant zitten. Ja, als je meer informatie hebt, kan je uh, beter gebruik gaan maken van de, van de luchtruimte. Zou je vandaag in het vliegtuig stappen naar Schotland? Als de, de luchtvaartmaatschappij en de gezagvoerder zeggen van het is veilig genoeg, zou ik er zo instappen. Uh, ik, ik verwacht ook niet dat het uh, de laatste updates van de, van de afsituatie zijn. Ook dat de hoge concentratie toch wat net noord van Nederland blijft. En het is maar een klein gebiedje ook nog. Dus uh, ik denk dat het uh, vandaag uh, allemaal wel meevalt. Of het zo blijft, zullen we moeten afwachten. Maar vandaag en waarschijnlijk ook al morgen zal het allemaal wel meevallen, denk ik. Laten we hopen dat zoveel mogelijk reizigers vandaag hun bestemming zonder annuleringen en vertragingen zullen bereiken. Dank u wel, luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Het is 18 over 5, u luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. En vandaag wordt de zetelverdeling van de Eerste Kamer officieel bekendgemaakt. Maar we weten natuurlijk al lang dat de huidige gedoogcoalitie coalitie net geen meerderheid haalt. Met de steun van de SGP moet dat trouwens wel weer gaan lukken. Wat van deze constructie de financiële gevolgen zijn bespreken we met onze studiegast van vandaag. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Ed Groot. Nogmaals goedemorgen meneer Groot. Goedemorgen, nogmaals. Uh, ja. Hadden nou meer mensen op de VVD gestemd, hè? dan hadden we de SGP niet meer nodig gehad. Ja, maar dat is niet gebeurd en uh, daar kunnen we blij om zijn. Of het heel veel verschil zal maken, deze zetelverdeling, uh, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Waarom niet? Uh, omdat de SGP uh, toch al in veel gevallen mee zou stemmen met deze, met deze regering. Dus in dat opzicht verandert het niet zo heel veel. Er zit ook nog zo iemand als Jan Nagel in de, in de Eerste Kamer. Uh, ja, dat is een heel onbeekenbaar factor. Maar het zou zomaar kunnen dat. is de 50-plus-partij. De 50-plus-partij. Het zou zomaar kunnen dat die in voorkomende gevallen gewoon meestemt mm -hmm. met de coalitie. Ja, en nu wordt er veel gesproken, want we, we gaan met u natuurlijk vooral over de financiën hebben. Er uh, wordt veel gesproken over die 18 miljard die dit het kabinet wil bezuinigen, uh, wat de Partij van de Arbeid, uw partij betreft, veel te veel? Nou, het, het zijn geen 18 miljard bezuinigingen. Het zijn uh, uh, het, het 12, 12 miljard uh, bezuinigingen en 7 miljard lastenverzwaringen. Uh, en als je het zo bekijkt, ja, dan ligt er toch iets anders. Ja, maar het kabinet haalt voor. Het zijn 18 miljard aan ombuigingen. En dus het, het is zegt Dat zijn 18 miljard tekortverminderende maatregelen. En dat is ja. wel waar. Ja. En hoe ziet u dat dan als, als econoom? Want dat is natuurlijk. U bent aan de ene kant politicus. maar u bent ook gewoon econoom van huis uit. Hoe ziet u dat dan? Nou, in uh, ons verkiezingsprogramma, en daar kon ik me heel goed in vinden, hadden we een wat de rustige tempo ingezet. Uh, ik vind dat ook heel erg bevestigd worden door de ontwikkeling nu. Want je ziet dat er, zonder dat de bezuinigingen nog van kracht zijn geworden, zie je dat het overheidstekort al behoorlijk snel dalen. En dat daalt volgend jaar al onder de 3%. En, en dat is de norm die Europa stelt. Dus wat ons betreft uh, had, het, had het ietsje kalmer aangaan. En er kan geen misverstand over bestaan. Ook wij willen. Uh, uh, van dat hele financieringstekort af, maar dan wat langzamer. En nu ben ik gewoon benieuwd. Hè? Stel, stel, er komen morgen verkiezingen... de PvdA wordt de grootste partij en u wordt minister van Financiën. Welke maatregel gaat u dan gewoon als eerste terugdraaien van dit kabinet? Uh, voor een deel is het al gebeurd. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op passend onderwijs. Uh, zoals er wordt gehakt in de sociale werkvoorziening. Dat zouden wij uh, echt niet uh, zo doen. En ik denk ook dat wij zeg maar, de, de, de, de enorme uh, ombuigingen die nu, die nu uh, te wachten staan in de in collectieve sector. Dat wij dat toch iets rustiger aan zouden doen. En welke maatregelen komt wij zouden, wij zouden uh, werken aan een grote, uh, grote uitruil om het belastingssysteem uh, slimmer te maken. En dan moet je dan toch toch denken bijvoorbeeld aan, aanpak hypotheekenten. Heel kalm aan, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. En dat soort ingrepen. Maar u, u hebt vaak in uw columns geschreven dat u wel bent voor lagere belastingen. Of een open ander systeem, voornamelijk op de hogere inkomens. Nou, naar lage belastingen. Nee, kijk, ik geloof dat uh, belastingdruk dat hoeft de economische geur niet te schaden. Uh, als je een goede overheidsvoorziening hebt, dan kan, dan kan dat heel goed samengaan met een dynamische economie. Kijk naar landen als Zweden en Denemarken. Dat zijn landen waar ook behoorlijk bij mensen behoorlijk wat belasting moeten betalen, ja. maar dat toch hele rijke landen zijn. Maar je kunt natuurlijk wel het belastingssysteem slimmer maken en je kan ook de lasten op arbeid verlagen. En het hogere belastingtarief voor de rijkste waar de Partij van de Arbeid zo voor is, daar bent u altijd tegen geweest. Bent u daar nu ook voor? Nee, ik heb eens een keertje een column geschreven over een topdave. Ja. En toen, heb ik, op het, ik heb, toen uh, heb ik ook geschreven dat je een heleboel topinkomens... daar kan je best een hoge belasting op heffen zonder dat je de economie schaadt. Ja, of je nou uiteindelijk... Uh, uh, uh, dat kan voor, voor, voor andere op weer anders liggen. Uh, iemand die zelf een zaak opbouwt, nou ja, daar doet zo'n uh, 60% tarief uh, wellicht wel pijn. Maar die zitten vaak in, BV, uh, in BV's en die, hebben, die betalen vaak geen inkomstenbelasting. Maar staat u daarmee volledig achter het partijbeleid, zoals in het verkiezingsprogramma stond... als het gaat over de belastingtarief voor de allerrijkste? Ik, kan, ik denk dat er heel veel goede eden zijn voor een topstreef van 60%. Ik denk wel dat dat bij een hoog inkomen moet beginnen. Uh, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Vergeet niet, we hebben tot 1990 hebben we in Nederland geleefd met een 60%streef. En toen ging het ook. Uh, in die tijd ging het ook heel... Tot het jaar 2000 is dat zelfs geweest. Hadden we een 60% 60%streef. En toen ging het ook heel goed met de economie. Dus dat het heel veel schade zou veroorzaken, dat valt erg mee. Dus het groot model zou in dat geval anders zijn. Uh, blijft u even zitten. Uh, we gaan zo met u verder praten over de zogenaamde eurocrisis... en wat de PvdA vindt van de herstructureringsplannen. Dank u voor nu, Tweede Kamerlid Ed Groot. We kennen dit intro allemaal. Het is van de allereerste Star Wars film ooit. De film ging precies 34 jaar geleden in première. Star Wars film. Uh, fan Dennis Pellegom interviewde 108 cast- en crewleden van Star Wars... De directeur Teun tegen sprak met hem. Hij vroeg of het vandaag de flessen champagne konden worden opengetrokken... en de taart op tafel staat. Nou, zover uh, zal, ik niet, uh, zal ik niet willen gaan. Maar het is wel zo dat uh, elk jaar als het 25 mei is... dat ik dan zoiets heb van... Hey, het is nu uh, 34 jaar geleden. Ja, en bent u er vanaf het begin bij? Uh, nee, want uh, op 25 mei 1977 was ik één jaar en een paar maanden oud... Ik ben zelf fan geworden toen ik 7 was in 1983, toen uh, de derde film, Return of the Jedi, in een Nederlandse bioscopen draaide. En... en ja, dat uh, virus, zoals ik het maar even noem, is uh, nooit bij mij weggegaan. En weet u nog waar het was dat u voor het eerst Star Wars zag en meteen verknocht was? Ja, absoluut. Dat was uh, in de Rembrandt-bioscoop in Eindhoven. De bioscoop bestaat helaas niet meer. Maar dat is uh, ja, de plek waar ik voor het eerst in aanraking kwam... met uh, deze toch wel legendarische filmreeks. Ja, en u bent dan groot Star Wars-fan. Maar wat moet ik me voorstellen bij iemand die groot Star Wars-fan is? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen uh, anders. Kijk, de een verzamelt uh, alle plastic popjes en dergelijke. Nou, zover gaat het bij mij niet. Uh, ja, mijn, mijn focus ligt meer op... Uh, ja, hoe alles tot stand is gekomen. Uh, ik heb een, ja, toch wel een redelijk grote collectie van, van allerlei naslagwerken die er te verkrijgen zijn. Uh, gedurende zijn de afgelopen... Voor... Wat zijn dat voor Sorry? naslagwerken dan? Uh, ja, making-of-boeken, zeg maar. Alle, alle boekwerken die te maken hebben met ja, hoe, hoe zijn de films tot stand gekomen, hoe is het opgenomen, wat is de hele geschiedenis die erachter zit... Wat is dan zo aantrekkelijk tot Star Wars? Ja, het is toch iets wat, wat, uh, wat me in mijn jeugd uh, heel erg aansprak. Kijk, uh, ja, van kindsaf af aan heb ik toch altijd wel een fascinatie gehad met, met science fiction, met robots, met ja, dingen van, uh, van andere planeten. Ehm... Uh, ja, en, ja, dat is iets wat, wat, wat, uh, wat mij op vrij jonge leeftijd al boeide. En ja, begin jaren tachtig was er eigenlijk niets dat, uh, dat Star Wars kon overtreffen. Qua special effects, qua verhaallijn. En ja, ik moet heel eerlijk bekennen: dat is er nog steeds niet. Uh, de originele filmreeks is voor mij nog steeds het beste wat er ooit op het filmgebied gemaakt is. En daar kunnen ook de drie nieuwere films uit: 1999, 2002 en 2005 betaal niet aan teppen. Nee, het, het blijft voor u uh, absoluut een unicum. Ja, ja. Absoluut, en absoluut, Dan ja. in interviewde ja. u voor die webs website, uh, uh, uw website Star Wars uh, uh, 108 cast en crewleden. Dan ben ik toch benieuwd ja, wat ja, u die mensen is... gevraagd heeft. Ja, het is begonnen um, kijk, een jaar of zes geleden toen was ik werkzaam voor een uh, Nederlands filmevenement. Waarop een aantal uh, acteurs uit de Star Wars soms aanwezig waren. Ik was toen zelf begeleider van Anthony Daniels, die uh, de rol van c po speelde. Uh, ik heb hem toen ook geïnterviewd. En ja, van het een kwam het ander. En waarvan wie was nummer 108? Ja, nummer 108 was van uh, de Amerikaanse acteur Chris Monkey. Uh, hij speelde Captain Kergy in Star Wars A New Hope. Dat is uh, de eerste film. Die, in, uh, die morgen dus 34 jaar geleden voor het eerst in ging. Uh, het is een uh, ja, bijzonder uh, kleine rol die uh, de beste man speelt. Maar goed, toch een uh, leuke aanvulling voor, uh, voor de site. Dat begrijp ik. Maar vandaag uh, wordt dus voor de 34ste keer de verjaardag van Star Wars gevierd. Dankjewel uh, Dennis Pellegrom, grote Star Wars fan. U hoorde, okay, onze... U hoorde onze redacteur Teun Verstegen in gesprek met Star Wars fan Dennis Pellegrom. En dit is Danny Opouter. Met Next Plane Home op Radio 1. I woke up early to baby blue eyes from the afar, whoa, whoa, whoa, and when the sun comes through, it lights like the angel you are, whoa, whoa, I know I do you wrong, when I'm with you, I've been gone, with every season change of De Next Plane Home van Daniel Pouter bij Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. En hier voor het Nieuwsminuutje is Erik Nusselden. Het Nieuwsminuutje. Ja, de next plane home, Diederik, dat is allemaal leuk en aardig, maar niet als je in het noorden van Duitsland woont. Het luchtruim boven het noorden van Duitsland is vanochtend gesloten vanwege de aswolk van de IJslandse vulkaan. De Duitse luchtverkeersleiding heeft besloten dat in elk geval niet mag worden gevlogen van en naar de vliegvelden van Bremen en Hamburg. In de loop van de dag zou zo'n verbod ook kunnen worden afgekondigd voor de luchthaven van Berlijn. De KLM heeft inmiddels elf vluchten naar Duitsland geannuleerd. Internationaal is ophef ontstaan over de arrestatie van een vrouw in Saoedi-Arabië. Manal al-Sharif werd zondag opgepakt omdat ze een auto bestuurde... en een filmpje van haar autorit op internet had gezet. Maar in Saoedi-Arabië mogen vrouwen helemaal niet autorijden. Na haar, Na haar arrestatie zijn op internet actiecomités opgericht... onder meer op Facebook die haar vrijlating eisen. Het noodweer in Amerika, dat uh, gaat nog steeds door natuurlijk. Volgens de laatste cijfers zijn er vier doden en zestig gewonden in Oklahoma vanwege de tornado's. Uh, in Dallas worden reizigers op een vliegveld geëvacueerd naar een kelder. Uh, en uh, dat verhaal ontwikkelt zich uh, de hele dag door. Het Braziliaanse parlement heeft met een grote meerderheid een omstreden bosbouwwet goedgekeurd. Boeren mogen voortaan meer boskappen en gewassen dichter bij rivieren en hoger op heuvels verbouwen. Tegenstanders zijn bang dat dit de ontbossing in het Amazonegebied zal verergeren. Maar voorstanders stellen dat de nieuwe wet zorgt voor een hogere voedselproductie. En tot zover het, het Nieuwsminuutje. Kijk, dat is mooi synchroon gedaan. Wel of geen financiële steun aan Griekenland in de politiek zijn ze nog niet uit. Het verdeelt zelfs de gedoogregering. We praten daarover met onze studiogast van vandaag, Tweede Kamerlid Ed Groot... financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. De PV en SP willen geen stijver meer aan Griekenland geven. Uw partij die wil dat wel. Waarom is dat nou zo nodig? Nou, kijk, ook wij eh, hebben de huiselijk gezegd flink de balen van... dat we eh, weer aan nieuwe steunoperaties moeten meedoen. Eh, ik heb er natuurlijk gewoon de boel blazet. Eh, maar het punt is eh, dat heel veel van die Griekse schuld bij Europese en ook heel veel Noord-Europese banken uh, uitstaat. En uh, ja, als je de stekker eruit ekt bij Griekenland, dan vallen die banken om en dan krijgen wij te maken met uh, misschien wel een hele ernstige economische crisis. Dus zomaar de stekker eruit te eken, dat is geen optie. En Telegraaf die schreef dit weekend: die Grieken die lachen ons keihard uit. Ze doen weinig, zorgen erg goed voor zichzelf en laten ons de rekening betalen. Dat is denk ik ook een gevoel toch wel wat heel veel mensen heerst. Nou, dat zullen we straks zien. Want het IMF dat moet een nieuwe eh, ernst betalen uh, aan krediet uh, aan Griekenland. Mijn verwachting is dat de Grieken dat niet zomaar zullen krijgen. Uh, er zijn natuurlijk in Griekenland toch al behoorlijke maatregelen genomen. Hè. De ambtenaren zijn veel minder gaan verdienen. De ambtenarenpensioenen zijn veel later geworden. Maar het is inderdaad waar, dat de vaart er nu wel een beetje uit is. En mijn verwachting is dan ook dat het IMF zal zeggen... nou, jullie krijgen pas weer geld als jullie dit, dit, dit en dit en dit gaan doen. Dus en dat zijn hele zware maatregelen. Onder andere verkoop van staatsbedrijven... en ik denk nog een hele reeks andere maatregelen ook... Maar wacht even verder, PvdA is een sociale partij die opkomt voor eigen burgers... helemaal nu in crisistijd, waarin veel mensen het zwaar hebben. Is het dan niet raar om miljarden weg te geven aan landen die het eigenlijk niet verdienen? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Kijk, de afweging zou heel anders liggen als al die schuld van Griekenland bij bijvoorbeeld China of Japan zou uitstaan. Dan zou je iets kunnen hebben van: nou, Griekenland, zoek het maar uit. Maar dat is niet zo. De feiten zijn dat het Griekse probleem ook ons probleem is. En dan gaat het nog niet eens alleen om Griekenland. Het gaat vooral om het besmettingsgevaar voor landen als Portugal en Spanje. En ook de Spaanse banken ja. hebben bijvoorbeeld behoorlijk veel gx-papier in, uh, in, in hun boeken staan. Mm -hmm. En het vreselijk nieuws van vandaag, vandaag in de Telegraaf... Uh, zegt de, de president van de centrale bank in Polen... die eerder overwoog om uh, bij de eurozone te komen... van dat, dat gaan wij niet doen zolang die eurozone zo'n open wond is. Wat is uw eerste reactie daarop? Nou ja, dat kan de, de Poolse premier wel zeggen... maar eh, volgens het Europese verdrag... is elke nieuwe deelnemer aan de Europese Unie... die is verplicht om op termijn gewoon de euro eh, in te voeren. Dus Polen heeft een verdragsrechtelijke verplichting om tot de euro toe te treden. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je een beetje kan schuiven... met de toetredingsdatum, maar uh, hij kan er niet onderuit. Maar, en overigens begrijp ik wel de zorgen van Polen natuurlijk... want Polen is uh, behoorlijk goed ontkomen aan de economische crisis. Dus ik kan het gevoel van die Poolse premier me wel heel goed voorstellen. Uh, tot slot nog één vraag waar u alleen ja of nee op mag uh, antwoorden. Um, het IMF is op zoek naar een nieuwe topman. We weten allemaal waarom. Uh, volgens persbureau Reuters wordt het Christian Lagarde. Um, moet zij het worden? Ja. Nou, straks okay. gaan we ongetwijfeld met u daarover doorpraten. Uh, want u blijft nog even bij ons in de studio zitten. Tweede Kamerlid Ed Groot van de Partij van de Arbeid. De inwoners van Bokstel houden hun adem in. Het Brabantse plaatsje zou zomaar eens het toneel kunnen worden van proefboringen naar schaliegas. Dat is een soort aardgas. Om de inwoners te informeren reizen deskundigen en politici vandaag af naar Bokstel. Eén van hen is PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samson. Maar die hangt nu nog, nog niet aan de lijn, dus we gaan even uh, kijken of we wat anders kunnen gaan doen... Uh... En we gaan zo uiteraard nog uh, met hem bellen. Uh, elke week gaan we met iemand ontbijten, met iemand in het land. En vandaag is het de dag dat Oprah Winfrey haar laatste talkshow uitzendt. En dat betekent dat wij op zoek gingen, of op zoek uh, onze Casper van Rest... onze eigen verslaggever, op pad hebben gestuurd om te gaan ontbijten... met de talkshow-koningin van Nederland, Catharine Keil. Op deze vroege ochtend ga ik ontbijten met Katharine Keil. De Nederlandse Oprah Winfrey die in de jaren negentig vuoren maakte... met haar dagelijkse talkshow... Katharine. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen. Ja, gaat het goed uh, op deze vroege ochtend? Nou, ik ben een uh, echte goede vroege opstader, want uh, je weet dat ik af en toe bij Wakker Nederland zit als uh, sidekick. Dus het kost me geen enkele moeite. Je vraagt niet hoe ik me smiddags om vier uur voel, maar dat is een ander verhaal. Nou, nou ik zie dat je speciaal voor mij ontbijt hebt gemaakt. Ja, een heel gezond ontbijt, namelijk uh, yoghurt met muesli en uh, vers gepest sinaasappelsap en een kopje koffie. En daar moet je het mee doen. Zeg, wat, uh, wat ga je doen vandaag allemaal? Nou ja, ik heb vandaag een, een vrij drukke dag. Ik zit vanavond bij Knevelen van den Brink om 11 uur. Uh, over ook weer opera. Wat dat betreft, ik geloof dat dit ongeveer het veertigste interview is wat ik over doe. Dus, uh, nou ja, en ja, nou, dat vind ik natuurlijk heel leuk. Ja, want je bent zelf uh, volgens mij ook wel een beetje de, de Nederlandse opera. Heb jij, heb jij wat van haar, ben je door haar geïnspireerd? Heb je van haar geleerd? Hoe zit dat? Nou, toen ik in uh, uh, 1995 begon uh, met het Nederlandse dagelijkse talkshow... ben ik door de Amerikaanse producent Universal naar Amerika gestuurd. En heb ik uh, bij zo'n soort rondje talkshows gemaakt... Met, bij Jerry Springer en Sally Jester Raphael En ben ik ook bij Oprah geweest... En uh, nou ja, wat, wij, wat ik daar vooral leerde was de manier waarop ze met gasten omgaan en hoe ze een onderwerp aanpakken en hoe dat geproduceerd wordt. Maar ja, dat was toch eigenlijk een beetje uh, ja, in een gebakswinkel kijken, want uh, 60 uh, redacteuren voor een dagelijkse talkshow, dat is in Nederland onmogelijk. Dus dat, uh, dat was eigenlijk wel een beetje jammer, maar ik heb toch veel opgestoken je trucjes van haar overgenomen? Nou, trucjes van haar overnemen, nee. Want ik, ik, ik ben gewoon mezelf gebleven. Maar wat natuurlijk wel uh, is... is dat zij, um, laat maar zeggen... de gewone mensen aan het woord liet. Hè? Dus ordinary people telling extraordinary stories. En dat was in die tijd gewoon heel bijzonder. Want op tv zag je alleen maar bobo's aan het woord. Dus um, ja, in die zin is zij wel baanbrekend geweest. Op een heleboel andere gebieden natuurlijk ook nog. Maar... Dit is denk ik wel wat ik uh, het meest van haar overgenomen heb. Nou, als je het goed vindt, neem ik nu even een slokje van uh, deze vers geperste jus. Ja, doe dat. Hij is, hij is heel vers. Volgens mij heeft mijn hond trouwens een on ongelofelijke wind geladen. Het stinkt hier als het hel. Maar oké. Okay. Goed, dat is haar ochtendwind. Dat moet ook kunnen. Ja, maar is, het, is, het, is een, het is een mooie hond. Het is een, uh, een Rotweiler. Ja. Hoe heet Een hele het? oude Rotweiler, 12 jaar oud. Toetie heet ze. Toetie. Ja, toen ligt lekker te, een beetje te slapen. Ja, die denkt, het is veel te vroeg voor, om iets te doen. Ik uh, kom mijn bed nog niet uit. Hey, maar je hebt, je hebt opa ook in het, in het echt ontmoet dus. Ja. Uh, hoe is zij gewoon uh, achter de schermen? Heb je één op één met haar gesproken? Ja, maar zij had toen heel erg weinig tijd. En uh, ja... Het, zij, heeft dan, zij had iets wat ik ook heel vaak heb gehad na afloop van de uitzending. Weet je, wel, je bent moe, je wil naar huis. Oh ja, dan komt er nog zo'n mevrouw uit Holland. Ja, kan mij het schelen, weet je wel. en Dus ze had iets van, oh ja, leuk dat je er bent... maar je voelde aan alles dat ze iets had van rot op. Ik heb helemaal geen tijd om met je te praten. En uh, ja, zij, zit, zij zat toen ook natuurlijk in een enorme machine. Weet je wel, al die mensen onderheen... en dat publiek wat helemaal hysterisch is daar... Dus ja, ik kom me dat ook wel een beetje voorstellen. Ja. Vandaag is haar laatste uitzending. Ga je kijken? Nou, het is geloof ik om vijf uur hè, bij RTL. En ik weet niet of ik uh, dan thuis ben, want het is wel midden overdag. Dat is natuurlijk het nadeel van het programma. Dat je er eigenlijk, uh, als je aan het werk bent, het heel lastig is om te bekijken. Maar uh, ik vind het altijd enig om het programma te zien. Ja, daarna. Ja. En uh, ik heb in de wandelganger een beetje gehoord dat jij ook bezig bent met een nieuw programma. Ja, ik zal het je gekker vertellen. Ik had dus eerst één aanbieding. Ik heb er nu vier. Vier aanbiedingen? <laughs> ja. En uh, ja, het rare is dat ze alle vier nog zo vaag zijn. Want bij de een is de vorm het niet bekend. Bij de andere de uitzendtijd niet. Bij de derde weten ze nog niet zeker of het wel in het, uh, in het uh, programma, uh, hoe heet dat, uh, ding past. Dus ja, ik weet niet, ik zie het allemaal wel. Ik geloof het allemaal pas als er een handtekening staat, roep ik maar. Ja, oké, okay, maar wat, wat uh, kan je iets meer vertellen, ietsje concreter, nou, het is het wat ga je doen? Talk -shows, ja. allemaal talkshows, ja. Allemaal talkshows. En ziet ja. dat er weer uit als Catharine als vroeger? Of? Nou, de een wel en de, <laughs> en de ander niet, maar ik... Ik denk, na al deze jaren... Ik, bedoel, ik, ik het is nu tien jaar geleden... dat Catharine is uitgezonden. En als je nagaat... hoe vaak mensen nog tegen mij zeggen... hoeveel ze aan het programma hebben gehad... en hoe fijn ze het vonden dat het er was... en hoe jammer het is dat het er niet meer is... denk ik, ja, misschien moeten we toch maar weer iets dergelijks gaan doen. Hoewel ik denk dat het ook wel een beetje... ouderwets is geworden. Het vormt op zich. Maar ik denk toch dat deze manier van programma maken... heel veel mensen daar ook gewoon steun aan hebben. Dus... In die zin denk ik, ja, leuk. Leuk om weer te gaan doen. Nou, Katrien, uh, ik stel voor dat wij nog even die laatste uh, bakjes... met muesli en yoghurt uh, naar binnen werken. Heb je snel. ook een, een uh, gezond uh, ontbijt? Ja, ik ben zelf ook een heel slecht ontbijter. Ja, ik, dat dacht ik Ik ook. slaap graag wat liever wat langer dan... Ja, en dan fouw, snel vroeg fouw, op, ja, het is heel slecht, fouw, ik weet het. Ja. Ik moet dat allemaal ook nog leren. Jammer. <laughs> heel jammer. Ja. Katrien, ongelooflijk bedankt. En, ja, en Een ongelooflijk fijne dag vandaag. Ja, en uh, jij ook? Maar er wat moois van, hè? Dankjewel. Nou, Casper, je gaat een hele gezonde dag beleven... als ik het uh, zo hoor, na dit ontbijt met uh, onze talkshow-koningin... en ook een beetje van WNL. ook al is er ook heel erg van Max... Katharina Keil, in het kader van die laatste talkshow van vandaag... hè van Oprah Winfrey. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. En zoals u van ons gewend bent, hebben wij de belangrijkste alvast voor u doorgenomen. In Vrij Nederland bijvoorbeeld, daar staat Europa staat er slecht voor. Het is de droevige conclusie van Guy Verhofstadt, de voormalige premier van België... en huidig Europarlementariër mist politieke leiders met moed. Ze zouden de moed moeten hebben om tegen hun werkinwoners te zeggen... dat alleen Europa de economische problemen kan oplossen. Ja, en als het aan hem ligt, komt er een Europese schatkist die eigen obligaties uitgeeft. Landen met financiële problemen kunnen dan een deel van hun leningen daarmee financieren. Eerder pleitte de liberale Verhofstadt voor Europese belastingen. Voormalig eurocommissaris Frits Bolk zijn reageerde toen furieus in Elsevier. Hij moet zijn kop houden. En dan ga ik. Toodskap van Arnar Arnaldur Indra Dielsoen is de Vrij Nederland thriller van het jaar. Een jury onder leiding van hoofdredacteur Frits van Ekster uh, koos... Uh, het boek van de IJslandse auteur uit 384 nieuwe spannende boeken. Doodskap is een goed voorbeeld van de constante hoge kwaliteit en productiviteit van deze IJslandse auteur. Sinds 1997 verschijnt er elk jaar een boek van zijn hand. Doodskap is zijn zoveelste superieure thriller. Zo luidt het juryrapport in de 32e detective en trillergids van Vrij Nederland. En in de nieuwe review een interview met RTL 5 baas Remco van Westerlo. Het succes van OOT Rolls maakt naar meer... We moeten vernieuwender worden met nog meer spraakmakende Nederlandse producties, zegt de voormalige zendecoördinator van Net 5. Een terugkeer bij SBS sluit hij voorlopig uit. En in de nieuwe revue ook nog een interview met poontverslaggever Rutger Kastricum. Omdat hij geen enkele redacteur zich wilde branden aan een interview met de idol reporter... heeft hij zichzelf geïnterviewd en dus uh, leidt dat tot weinig nieuws. Hij noemt zichzelf Idol, zegt niets over zijn salaris... en geeft poonpresentator Dominique Wessie complimenten. Ja, Kastikum vraagt zichzelf ook nog af wanneer de fusie met onze omroep WNL komt. En daarover zegt hij het volgende. Ik ga nog liever in de horeca werken. Wat mij betreft komt hij duidelijk beter tot zijn recht. Ja, en dan gaan we toch echt over naar dat andere nieuws over die schaliegasboringen. De inwoners van Bokstel houden hun adem in. Het Brabantse plaatje zou zomaar eens het toneel kunnen worden van proefboringen naar schaliegas. Dat is een soort aardgas om de inwoners te informeren, reizendeskundigen en politici. Vandaag af naar Bokstel. Eén van hen is PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samson. En hij hangt nu volgens mij echt aan de lijn. Goedemorgen meneer Samson. Goedemorgen. Waarom vinden de proefboringen nou juist in Bokstel plaats, vroeg ik mezelf af. Schaliegas schaliegas is uh, gewoon gas, maar um, het zit heel diep onder de grond. In lijsteen, uh, shale en vandaar de naam schalie. Um, en ja, men heeft natuurlijk onderzoek gedaan naar de ondergrond in Nederland... en is tot de conclusie gekomen dat uh, vooral in Boksel het nog in ieder geval nog een beetje bereikbaar is. Uh, net als dat ze um, op sommige plaatsen wel naar gas, gewoon gas gaan boren en op andere niet. Dat heeft te maken met uh, de, de verwachting dat je daar iets kan vinden. En toch lijkt het alsof iedereen zijn hard vasthoudt. Wat zijn de gevaren van het boren naar schaligas? Nou, omdat schaliegas zo moeilijk winbaar is, um, kan je het niet gewoon aanboren en dan spuit het uit de grond, zoals we dat in Groningen hebben. Uh, je, moet het, uh, je moet ten eerste veel verder naar beneden boren. En ten tweede moet je er uh, dan vervolgens met heel veel geweld water, zand en chemicaliën inspuiten in die ondergrond voordat het gas omhoog komt. Um, ja, en dat uh, heeft in het verleden, want Galigas wordt in Amerika al 100 jaar gewonnen, uh, heeft dat wel geleid tot uh, problemen met bijvoorbeeld grondwaterbesmetting. Um, ja, en daar is men in Boksel terecht natuurlijk wel bezorgd over. Ja, want dat gaat hij ook vanavond uh, tegen de inwoners daar zeggen? En kijk, het probleem is natuurlijk dat um, gaswinning, of het nou Galigas of gewoon gas is. ...kan nooit zonder uh, gevolgen voor het milieu blijven. Dat hebben we ook gezien bij de discussies over gaswinning in de Waddenzee um, en elders. Uiteindelijk moet je dus bepalen of je, of je het die nadelen waard vindt... ...om dat extra gas uit de grond te trekken. Um, en Nederland doet het, um, en dat is helaas niet ongebruikelijk... ...toch weer een beetje op zijn uh, jambouren fluitjes. Uh, we gaan nu uh, zoeken naar gas... En dan gaan we eens kijken of we het kunnen vinden. En als we het kunnen vinden gaan we eens kijken of we het nodig hebben. En als we het nodig hebben, nou, dan gaan we eens kijken of we vergunningen gaan geven aan allerlei bedrijven om dat omhoog te trekken. Dus het is weinig doordacht als ik het zo goed begrijp. Het is ja. niet goed onderzocht. Nou ja, je zou eigenlijk andersom moeten werken. Wij zouden eerst moeten bepalen met z'n allen op welke manier wij onze energievoorziening uh, veilig willen stellen voor de komende 50 jaar. Um, en dan bekijken of schaliegas daar wel bij hoort. Maar hoe Als kan dat... dit? Hoe kan het dat we zo ondoordacht zo snel uh, daar willen gaan boren? Wie doet ja, dat? Ja, dat heeft te maken met een nieuwe technologie. Een, een boorbedrijf dat natuurlijk uh, al jaren elders in de wereld bezig is. En haar kansen ruikt in Nederland. En een Nederlandse overheid die soms een beetje uh, laat reageert. En politiek, uh, die dan ook laat reageert. Um, niet te laat... Net op tijd zou je haast kunnen zeggen. Uh, of een beetje net tussen te laat en net op tijd in. En uh, ja, dus dat betekent dat ik in ieder geval vind... dat we heel snel die discussie moeten voeren. Ook in Den Haag over de vraag... hebben we het gas nou echt nodig? Zijn er geen alternatieven voor handen? Um, en op het moment dat we het gas echt nodig hebben... dan zou je kunnen gaan nadenken over proefboringen naar schaligas. Maar eigenlijk moet je natuurlijk gewoon uh, proberen om dit te voorkomen. Want gaswinning op deze manier... Heeft wel een enorme impact, die ja. je liever wil voorkomen. Mocht het nou niet voorkomen worden, zijn er ook nog voordelen voor de inwoners van Boksel? Zorgen de boringen voor economische voorspoed bijvoorbeeld? Nou ja, zo zou je het. Op die manier zou je het natuurlijk nog enigszins draagbaar kunnen maken als je het echt niet kunt voorkomen. Kijk, we moeten ons realiseren dat als je zonder kolen, uh, wat ook heel veel nadelen heeft, zonder kernenergie, kijk maar naar Japan, wat ook erg veel nadelen heeft. Als je dan toch de energievoorziening veilig wil stellen, heb je wel een hoop gas nodig. Nou, is er veel gas de vraag is of, dat, of je zonder dat schaliegas kan. Als dat nou niet kan, ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat die boringen en de gaswinning op de meest veilige manier gebeurt. En als het dan in Boksel gebeurt, dan zul je ook zien dat er ook wel economische voordelen aan zitten. Maar ik denk op dit moment dat de bewoners van Boksel toch wel terecht vrezen dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Nou, PvdA Tweede Kamer, Dieter, Samson, u bent in ieder geval tegen de proefboringen naar schaliegas. Wanneer vindt het debat in de Tweede Kamer plaats? Nou, laat ik zeggen, ik ben tegen ondoordachte proefboringen naar nou, schaliegas. Ik wil eerst uh, eens goed kijken of we dat gas inderdaad echt nodig hebben. En Dan moet je het wel heel hard nodig hebben wil je het uh, op deze manier aanboren. Uh, ik wil zo snel mogelijk dat debat in de Kamer, dat zal de komende maanden dan plaatsvinden. Maar dat moet nog de aangevraagd. Op ja, want het is ook niet iets wat je op een achternamiddag doet. We willen eerst van de regering dan ook wel een beetje een doordacht rapport over de vraag is schaliegas nodig, echt heel hard nodig, ja. of zou het ook zonder kunnen? Diederik Samson, Tweede Kamerlid voor de PvdA en ook kernfysicus... dank u voor uw uitleg over proefboringen naar schaliegas. Graag gedaan. En dan gaan wij door naar uw collega, Ed Groot. Herprofileren, herstructureren en afstempelen. We zijn de afgelopen dagen tijdens de discussie over de Griekenlandse crisis... wat economische termen betreft extreem veel rijker geworden. Allen zeggen ze eigenlijk, de Grieken betalen hun schulden niet volledig terug... Zinvol of niet? We praten erover met Tweede Kamerlid groot financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. De Grieken hebben zo'n 327 miljard euro schuld. Dat bedrag neemt alleen maar toe. Het komt Griekenland goed uit, lijkt me, als bijvoorbeeld de helft van die schulden kwijtgescholden worden. Bent u daar een voorstander van? Nou, dat is uh, veel te snel om dat, uh, om dat nu te doen. Het is wel duidelijk dat uh, als je gewoon die x-schuld -e doorrekent... en je kijkt hoeveel die economie moet groeien... dat je dan uh, kan uitekenen dat ik waarschijnlijk... die schuld nooit helemaal zal kunnen terugbetalen. Maar we moeten er alles aan doen dat er zoveel mogelijk uh, wel terugkomt. Ja, wat is dat dan? Er alles aan doen? Hoe, hoe werkt dat? Nou, Griekenland zal een heleboel eh, economische hervormingen moeten doorvoeren. Eh, zoals we ook in heel veel andere landen hebben plaatsgevonden. Eh, ja, en dan gaat de, de economische geur omhoog en dan neemt ook je betaalkapaciteit eh, toe. Maar het Financieel Dagblad, uh, ja, u wel bekend waarschijnlijk, die maakte gisteren Zeker. al bekend... dat er in het geheim begonnen is aan een herstructurering van die Griekse schuld. Bent u daar dus niet blij mee? Nou, kijk, hè, kijk, op termijn, ik zei al, eh, waarschijnlijk kan Gekland mooi die, die schuld helemaal terugbetalen. Eh, op termijn moet er ook een herstruct in komen, al is het alleen maar om de banken uh, ook de, de kosten van die crisis te laten voelen. En ik denk dat het uh, grote publiek in Nederland uh, uh, da, daar ook helemaal mee eens zal zijn, want er ja, is natuurlijk heel lichtvaardig uh, geleend in IKLAND en veel of later uh, zullen ook de banken een deel van die rekening gepresenteerd moeten krijgen. Uh, het is, uh, uh, moet dat nu al? Nee, want dat kunnen, kunnen die banken nu nog niet uh, dragen. Ja. maar als optie op termijn moet het wel degelijk in beeld blijven. Ja. En ik kan me dus ook voorstellen dat daar ook al voorbereidingen uh, voor worden geturven. Ja. Nou, tot zover denk ik over Griekenland. Even het laatste nieuws over het internationaal uh, monetair fonds. Het IMF zit zonder een leider. Want uh, Dominique Strauss-Kaan zit vast en heeft, uh, heeft zich teruggetrokken. Het laatste nieuws is dat waarschijnlijk uh, over een paar uur Christine Lagarde... de uh, Volgens mij de minister van Financiën in Frankrijk. De minister hè? van Financiën van ja, Frankrijk. Dat zij ja. zich nu officieel kandidaat gaat stellen. Uh, goed plan? Nou ja, dat maakt de kans vrij oud dat ze dat wordt. Want dat zal ze hebben afgestemd. Uh, he, ze zal uh, toch niet uh, echt een geoot risico willen lopen dat ze het niet wordt. Ja, nou, het is een minister die heel goed uh, bekend staat. Uh, uh, het is ook een vrouw. Uh, ik denk dat dat uh, wel eens goed is in die, die mannenwereld ja. van het IMF. He. Het zal de eerste vrouwelijke president van het IMF zijn. Uh, en, ik, uh, uh, en een Europeaan. Is het en, belangrijk dat het een Europees iemand is? Nou ja, ik begrijp heel goed dat landen als India en China hun rol uh, wil willen uh, opeisen in het IMF. Dat zijn natuurlijk op snel groeiende opkomende economieën. En veel later zal dat ook uh, ongetwijfeld gebeuren. Maar ja, gezien dat er nu natuurlijk toch een deel van de, de problemen... waar het IMF nu mee te maken heeft in de Europese achtertuin zich plaatsvinden... is het misschien toch goed om nu een iemand te hebben... Uh, die daar heel veel uh, van af weet en die ook heel veel gezag kan uh, uitstralen. En dat zegt u niet meer uit Europees chauvinisme, neem ik aan? Uh, ik, ik denk dat we als Europa moeten aanvragen... Dat we niet kunnen volhouden dat tot het einde der tijden de baas van het IMF een Europeaan moet zijn. Die dingen dat dat niet realistisch is. Oké, okay, tot zover dit nieuws. Vorige week was het verantwoordingsdag en toen deed Ronald Plasterk het woord voor de PvdA. Wanneer krijgt u die taak weer terug? Uh, Ronald die doet het heel goed. Uh, en ik, uh, ik, ik ben tweede financiële woordvoerder. Uh, dus ik doe belastingzaken en uh, daar verdiep ik me volop in en uh, heb ik mijn uh, handen aan vol. Maar voormalig politiek verslaggever Waker van Sch Scherdenburg... die twitterde tijdens uh, dat gehaktachtig... dat je wel kon zien dat Plastek veel minder verstand van economie had... dan bijvoorbeeld SP-Kamerlid Ewald Iergang... met name met zijn financiële achtergrond. Is het niet heel belangrijk dat we juist uh, deskundigen ook hebben op dat gebied? Ik denk dat Eonald dat heel goed doet. En het is een, uh, een buitengewoon intelligente man. En hij weet heel veel van financiën. Hij heeft een hele lange ervaring als minister. Dus ik ben het ook met die stelling van uh, mevrouw Sterdenburg helemaal niet eens. Okay. Wat wordt uw belangrijke volgende debat? Uh, we gaan het hebben over het fiscale verdragsbeleid uh, en de fiscale agenda van staatssecretaris Wekers. Dat, uh, dat, dat zijn belangrijke uh, debatten die er aankomen. Ook uh, afstoting staatsdeelnemingen. Daar gaat het over de verkoop van ABN AMRO. Dat staat binnenkort. Uh, uh, op het programma. Nou, kortom, weer een volle agenda de komende weken. Zeker. Het is fijn dat u weer helemaal volledig aan de slag bent na even een, uh, nou een, ja, een, dat... een valse start. Waar ja. veel groter werd gemaakt, legt u uit uh, door de buitenwacht dan, uh, dan dat het daadwerkelijk was. Ja. Want u, u draait gewoon volledig mee met de PVDA-fractie al maanden. Heel goed. Dank u wel, Ed Groot, uh, de tweede man op financiën van de Partij van de Arbeid. Want Ronald Plastek blijft de eerste. Dank u wel voor de aanwezigheid. Ja, erg gedaan. Het nemen van medicijnen heeft al jaren een nare bijkomstigheid, de bijsluiter. De ellenlange teksten zorgen ervoor dat de bijsluiter in veel gevallen... niet meer wordt gelezen, met alle gevolgen van dien. Ja, en Vandaag overlegt de Tweede Kamer om de begrijpelijkheid van bijsluiters te verbeteren. Aan de telefoon Karen Gerbrands van de Partij voor de Vrijheid. Goedemorgen, mevrouw Gerbrands. Goedemorgen. Lastige bijsluiters, hoe groot is het probleem? Uh, nou, dat probleem is natuurlijk uh, heel uh, uh, groot... Want uh, de informatie die nu op de bijsluiter uh, staat, die is uh, zeg maar voor de gemiddelde gebruiker uh, slecht leesbaar en vooral ook uh, veel te veel. Uh, wat een patiënt wil weten is, uh, uh, wat is het geneesmiddel, waar krijg ik het voor, hoe moet ik het gebruiken en wat zijn de bijwerkingen. En de rest van de informatie is eigenlijk... Uh, uh, niet zo relevant voor, uh, voor de patiënt, wel voor de voorschrijver of voor de apotheker of de verpleegkundige die daarbij moet helpen, maar niet voor de patiënt zelf. En dat wekt alleen maar een hoop verwarring, met als gevolg dat, uh, dat patiënten het maar niet meer lezen en uh, vol afgaan op, uh, nou de dokter heeft het voorgeschreven dus het zal wel goed zijn. Met grote risico's? Nou, um, uh, uh, bijwerkingen uh, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Um, uh, vooral ook dat als, uh, als bijwerkingen optreden, dat de patiënt dat ook, uh, ook meldt aan zijn huisarts, zodat er overgegaan kan worden op een, uh, op een ander medicijn of misschien een toevoeging om die bijwerking uh, te verhelpen. Dus uh, daar kunnen best nare, nare dingen mee gebeuren als een, uh, als een medicijn niet goed gebruikt wordt. Maar toch mevrouw Gerbrands, als ik dat nu zo hoor, het probleem is niet van gisteren. Waarom is er de afgelopen jaren zo weinig gedaan aan te moeilijke bijsluiters? Nou, het probleem uh, ligt natuurlijk dat dit uh, vanuit uh, Europa geregeld wordt. Hè? Het is allemaal juridisch vastgelegd, hoe een bijsluiter eruit moet zien, uh, wat erin staat. En uh, dat moet allemaal conform de regels die, uh, die in Europa zijn opgesteld. Dat is dan ook in het Engels en dat moet dan weer zo goed mogelijk uh, naar het Nederlands uh, uh, vertaald worden. En er is de afgelopen jaren wel gekeken hoe kunnen we dat... Uh, uh, verbeteren, maar de bijsluiter zoals die nu is kunnen we niet verbeteren. Maar ik zou wel graag voorstellen dat, uh, dat wij bijvoorbeeld de apotheken de taak geven om een, uh, gewoon een korte bijsluiter uh, van één A4'tje voor, uh, alleen voor de patiënten te maken, waar inderdaad die punten die ik net noemde van waar is het voor, hoe moet ik het innemen, wat zijn de bijwerkingen uh, dat dat even kort uh, uitgedeeld wordt uh, aan, uh, aan de patiënt in, uh, in een normaal ja. Want uh, De meeste uh, bijsluiters die zijn ook zonder leesbril bijna niet te lezen. Mm -hmm. En uh, medicijnen worden toch ook van groot gedeelte door uh, uh, ouderen gebruikt ja. die, uh, die slecht kunnen lezen. Dus het lijkt mij dat er een hele mooie taak voor de, voor de apothekers ligt. Nou, nu, is het, uh, nu is het belangrijk, het gaat hier om de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat iedereen het goed kan lezen. Maar er zijn ook veel Nederlanders die de taal niet helemaal machtig zijn. Is het ook belangrijk dat er in verschillende talen komt te staan die bijsluiten? Nou, dat, dat lijkt mij niet. Hè. Die tijd uh, die hebben, we, uh, die hebben we gehad. Uh, als eerste de arts die schrijft de medicijn voor. Dus die hoort de patiënt ook al te informeren: van dit krijgt u. Ja, en uh, mensen die hier zijn, uh, die, die moeten gewoon. Uh, uh, zorgen dat, uh, dat ze de Nederlandse taal dusdanig uh, machtig zijn... dat ze aan bijsluiten kunnen lezen. Maar stel, iemand die, iemand die spreekt uh, wel Turks en geen Nederlands... of spreekt alleen Engels en geen Nederlands... dan is het toch ook gewoon verstandig voor de gezondheid... dat ook uh, meerdere talen opstaan, zodat die ook geen bijwerkingen krijgt? Ja, maar het is natuurlijk wel de, de taak als je hier in Nederland uh, uh, bent... Dat je, dat je dan ook uh, de, Nederlandse, de Nederlandse taal... Uh, machtig ben. Hè. Kijk, is hier iemand op vakantie en die, die krijgt medicijnen, dan is er bij een apotheek best iemand die zo ja. iemand in het je... Engels kan vertellen hoe of wat. Maar als wij voor, voor, uh, voor, voor al die talen een aparte bijsluiter uh, moeten maken, dat lijkt mij uh, dat lijkt okay, mij dus niet bent u de taal niet machtig, dan maar bijwerkingen. Nou, dan maar bijwerkingen. Dan is het de taak van de, van de patiënt om natuurlijk uh, die informatie bij uh, de apotheek te uh, ...te krijgen en uh, um, ja, het is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid om, uh, om de taal gewoon uh, te spreken. Als wij dus in het Turks en in het Marokkaans en in het Grieks en uh, weet ik, al, al die wijze, dat is geen doen als we voor, uh, voor iedere taal een aparte bijsluiter moeten maken. En voor al het andere gaat u pleiten vandaag. Veel succes daarmee. Laten we hopen dat de bijsluiters binnenkort wat begrijpelijker worden. Karin Gerbrand van dank de PVV, wel. dank u wel. Over een gaat heel gaan. klein minuutje zit onze zendtijd erop, maar onze collega's van Ombroep WNL TV die gaan dan door met ochtendsplits om 7 uur. Alex de Vries, presentator, goedemorgen. Ja, Goedemorgen, camera man en Diederik. Ja, wij gaan uh, praten over een nachtmerrie voor elke ouder, namelijk uh, als je kind wordt ontvoerd of erger. Het is vandaag de dag van het vermiste kind en wij hebben een reportage over een meisje die 10 jaar geleden werd ontvoerd. En we hebben CDA-dissident Ad Koppijan ah. aan tafel. Gaat hij praten over de PVV? Nee, hij gaat praten over de droogte in ons land, ja... En we gaan meeuwen jagen in Den Haag met Arie Stemering. En we gaan de Lindy Hop dansen, de Afro-Amerikaanse -Afro dans uit de jaren 20 en 30. Die is helemaal terug. En natuurlijk de onafvolgbare uh, Arendjan Boekenstein hier bij mij aan Om een hele volle uitzending. Dankjewel Alex de Vries. Uh, zo meteen om 7 uur op Nederland 1. En vanavond om half 7 hier op Radio en Avondspits. En iets voor half 9 vanavond op Nederland 2. Natuurlijk ook Joost Eertmans met zijn eigen programma Uitgesproken WNL. En dansen de Alex, ik ga de TV aanzetten. Een hele wakkere dag. Voor Bakker Nederland. Omroep WML.